6 uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Het gaat niet langer onnodig opschrijven of iemand man of vrouw is. De nieuwe coalitie wil dat alle overheden zoveel mogelijk genderneutraal te werk gaan. Dat bevestigen Haagse bronnen aan de NOS. De maatregel is een van de manieren waarop de coalitie de rechten van LHBTI-mensen versterkt. Zo wordt ook seksuele geaardheid opgenomen in artikel 1 van de grondwet. In het paspoort blijft de aanduiding, omdat die in het buitenland wel vaak nodig is. In Barcelona hebben honderdduizenden mensen geprotesteerd tegen een Catalaanse afscheiding van Spanje. Dat zijn mensen die vorige week in het referendum niet hebben gestemd of nee hebben gekozen. De Spaanse premier Rajoy overweegt het parlement van Catalonië te ontbinden om het uitroepen van de onafhankelijkheid onmogelijk te maken. De man die gisteren in Londen met zijn auto op voetgangers inreed, is vrijgelaten. De man van 47 wordt verdacht van gevaarlijk rijden. Maar volgens de politie was het geen terreurdaad. Elf mensen raakten gewond. De meesten hebben het ziekenhuis alweer verlaten. Een databank van fraudeurs is juridisch niet mogelijk, zegt de Autoriteit Persoonsgegevens. De fraude Helpdesk en MKB Nederland pleiten voor zijn databank. Daarmee zou kunnen worden voorkomen dat fraudeurs toeslaan bij andere bedrijven. Er bestaan al wel zwarte lijsten binnen bepaalde sectoren, maar de Autoriteit Persoonsgegevens vindt een landelijke lijst te ver gaan. Het gesprek tussen de tegenstanders van kerncentrale Tijange en de directie is op niets uitgelopen. De directie heeft gezegd dat onderzoekers uit naam van de actievoerders de stukken mogen inzien, maar ze niet openbaar mogen maken. De actievoerders willen dat de informatie toegankelijk is voor iedereen. En Turkse militaire voertuigen zijn de Syrische provincie Idlib binnengereden. Daarbij is over en weer geschoten tussen het Turkse leger en jihadisten, zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De Turkse militairen zouden worden gesteund door het Vrije Syrische leger. Het weer. Vannacht kan de temperatuur dalen tot 6 graden in sommige gebieden. Later bewolking en een enkele bui. Morgen weinig zon, steeds meer buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. René Passet van de ANWB. In de Randstad files op de A5 Amsterdam-Hoofddorp bij Hoek. Drie kilometer door een kapotte truck. Op de A10 Noord tussen Landsmeer en Zeeburg, 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar, een kwartiervertraging, 4 kilometer. En op de N206 Heemstede Zoetermeer, daardoor ook file tussen de A44 en de A4, een kwartiervertraging. Dat komt allemaal omdat de A4 dit weekend dicht is. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 ZFM maak zijn naambaar, want de zon schijnt. Dus pak je, pak je radio, ren naar Frans en zet hem op 106.9. ZFM, yeah. 24 uur per dag, Heet de zomerhuis.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 Kom ben je, doe ik al jaren duister Baby girl, ik, ik roep je, ik roep je luider Het is zo zoveel doen als je naar me luistert Oh, dan komt alles goed Hey, hey, hey, hey meisje, kom zo horen, pak m'n kom naar voren ik, hey hey hey ik, ik, ik, hey hey ik ga eerlijk met je zijn Toen ik wakker werd vanochtend, dacht ik maar aan één ding Ik voelde gisteravond fijn Hey meisje, kom zo horen, pak m'n kom naar voren Ik ga eerlijk met je zijn Toen ik wakker werd vanochtend, dacht ik maar aan één ding Ik voelde gisteravond fijn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 t t t t